2 uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. Zuid-Frankrijk is zeker één dode gevallen bij een explosie in een nucleaire installatie. Correspondent Ron Linker. Daarbij is uh, één persoon omgekomen en zijn uh, mogelijk meerdere gewonden gevallen. Uh, de brandweer is daar ter plaatse, het gebied is afgezet. Maar ja, bij dit soort ongelukken is natuurlijk de, de kans aanwezig dat het gebied radioactief besmet raakt. Dus uh, de prefectuur van het gebied. Uh, Acht iedereen uh, heeft in waarschuwing uitgedaan dat iedereen uh, de situatie in acht moet nemen. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twaalf. De fabriek staat bij Bagnol sur Seize in de buurt van Orange. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. De onderhandelingen met Griekenland over uitbetaling van het volgende deel van de noodhulp worden voorlopig niet hervat. Het IMF en de Eurolanden hebben de uitbetaling van de volgende acht miljard euro opgeschort, omdat Griekenland zich niet aan de bezuinigingsafspraken hield.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 Rond een lek in een pijpleiding hangt altijd een wolk brandbare damp. En een kleine vonk is dan genoeg om een explosie en brand te veroorzaken. Het ongeluk gebeurde in een krottenwijk aan de rand van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Er komt een hertelling van de verkiezingsuitslag in de Duitse gemeente Nordhorn. De burgemeestersverkiezing werd gewonnen door de sociaaldemocraat Berling. Maar omdat hij maar 57 stemmen meer had gekregen dan de Nederlander Frans Willemme, worden de stembiljetten opnieuw geteld...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 Het weer overwegend bewolkt en af en toe wat regen. Aan de kust harde windstoten, mogelijk windstoten daar. Temperatuur vandaag 18 graden in het noorden tot 21 in het binnenland. Morgen frisser en ook weer veel wind. Goed nieuws voor ondernemers.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Zo, die gaat dus in de was, hè? Die gaat in de was. Dank u wel. En dit is dus de was ook? Ja. ja, we moeten ook zelf wassen. De kleren die niet door uh, de familie worden gewassen, moeten wij dus wassen. Ja, voor goede moed begonnen leerlingen van een ROC in Amsterdam aan hun stage in een zorgcentrum voor ouderen. Maar de praktijk viel tegen. Zo moest een leerling de eerste dag direct een oude mevrouw douchen. Documentairemaker Julia van Gravenits volgde de ROC-leerlingen tijdens hun stage... en zit aan tafel hier met Marius Lichtvoet, een van de leerlingen. Uh, ja Marius, wat moest jij meteen de eerste dag doen? Um, de eerste dag werden de mensen werden ingehuist. Dus we moesten de gegevens opschrijven en eigenlijk alles rondkrijgen. Het was meteen een hele grote taak. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja we, s ochtends kwamen we binnen en uh, de mensen de slag. Ja. Ja. Mevrouw van Graveniet, wat heeft u het meest verbaasd? Oh, zoveel. Maar <laughs> eigenlijk vooral inderdaad dat de jongeren die eigenlijk nog heel jong zijn... Hè, vaak nog thuis wonen en nog niet zoveel van het leven hebben meegekregen... meteen uh, hele heftige dingen voor hun kiezen krijgen. Ja. Grote verantwoordelijkheden, ja. Vandaag neemt de FNV-Federatieraad een besluit over het pensioenakkoord... dat hun afgevaardigde Agnes Jongerius sloot met minister Kamp en de werkgevers. Daar leeft het onderwerp volop, met heftige discussies en gesteggel als gevolg. Maar de meeste Nederlanders interesseert het eigenlijk helemaal niks. Hoe kan dat nou? Gaat ga daar zo meteen over praten met Martin Picard van Alternatief voor Vakbond. En u heeft ook een boek geschreven over de pensioenmythe. Bent u nou nog benieuwd naar de uitkomst van vandaag? Of denkt u het maakt toch niks uit? <laughs> Gemeene vraag. Um... Ik weet niet of het veel uitmaakt. Ze zullen in ieder geval proberen om opnieuw aan de onderhandelingstafel te komen. want Dat willen ze altijd als ze er niet uitkomen. Meer tijd claimen. En dan ligt de bal denk, bij minister Kamp of hij uh, daarop daar ingaat of niet. Of dat hij zegt, nu is genoeg geweest, nu, uh, nu ga ik, uh, trek ik het initiatief naar mezelf toe. Ja. 32 jaar lang was er een koude vrede tussen Israël en Egypte. Maar die verhoudingen die zijn tot een nulpunt gedaald. Dit weekend een bestorming van de ambassade in Cairo. Ik ga daarover praten met Hans-Jaap Melissen, buitenlandcorrespondent. U heeft in de laatste tijd veel gezien vanuit Libië. Hans-Jaap, je bent weer veilig terug. Die woede in Egypte, had je die verwacht? Nou, er komt wel van alles los op dit moment. En, uh, ja, verwacht. Uh, het verbaast me niet dat het gebeurt mag u zo meteen uitleggen. Onze dichter bij de dag is vandaag Egbert Hovenkamp. Tegen drieën hoort dus een gedicht. En u kunt reageren via de mail. Dit is de dag. Of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja. We gaan uh, eerst even praten over een explosie die zich voor heeft gedaan in een uh, kerncentrale. We gaan, uh, daar gaan we nog niet over praten. Daar gaan we straks over praten. Laten we eerst dan nog maar eens even praten over uh, ja, de stemming die er vandaag is in uh, de federatieraad. Over... Uh, het pensioenakkoord, Martin Picard, u heeft ook een boek geschreven... de pensioenmythe en u zei net al, ja, het zal toch vooral gaan over... Uh, blijven ze aan tafel met elkaar praten of niet? Nog even voor onze, onze, onze herinnering. Uh, wat staat er nou precies in dat akkoord waar ze over praten vandaag? Nou, het akkoord is een bedoeling om de enorme problemen op te lossen... in het pensioenstelsel. Um, eigenlijk is al, al decennia bekend dat het stelsel niet duurzaam is. Dat het niet bestand is tegen de vergrijzing dat ook niet bestand is tegen de enorme volatiliteit op de, op de financiële markten. Um, daar is eigenlijk niet op gereageerd door de betrokkenen. Dat zijn met name werkgevers uh, en vakbonden in de pensioenfondsbesturen. Um, nou, het De afgelopen, afgelopen twee jaar is het eigenlijk heel duidelijk bloot komen te liggen. En nu is de druk zo groot dat er iets moet gebeuren. En het ja. pensioenakkoord is afgesproken. Een, een paar kleine stapjes die al tien jaar geleden hadden moeten, genomen moeten worden. Bijvoorbeeld de AOW-leeftijd iets omhoog. Nou, het gaat om 20 jaar, dus dat duurt eigenlijk veel te lang. Um, op den duur wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Dus Als we straks nog langer gaan leven dan we nu al doen, dan moeten we ook langer gaan werken. En daarnaast is een heel belangrijk punt afgesproken, namelijk dat ze de verplichtingen van de pensioenfondsen op een andere manier gaan berekenen. Waardoor ze zich eigenlijk gewoon rijk rekenen, hoe het lijkt of ze veel meer geld in kas hebben dan ze eigenlijk hebben. Oké, okay, nou we gaan daar zo meteen dan over verder praten. Eerst gaan we toch even naar die ontploffing in een kerncentrale in Zuid-Frankrijk. kerncentrale Marcoule. daarover hebben we Diederik Samson aan de lijn. Goedemiddag, meneer Samson. Goedemiddag. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, maar ook gespecialiseerd in kernenergie en in alles wat daarmee mis kan gaan. Uh, wat is er gebeurd in Marcoule? Ja, um, dat is eigenlijk nog helemaal niet bekend. Er is een brand geweest en een explosie waarbij in ieder geval een dode is gevallen. Dat is al ernstig. Het gaat overigens niet om een kerncentrale. Um, de eerste berichten waren inderdaad, zoals dat vaak is, explosie in kerncentrale. Maar McCool is een enorm nucleair complex waar wel een aantal hele oude kerncentraletjes staan. Maar die staan allemaal uit. Ja. Uh, het is vooral een enorme nucleaire uh, fabriek waar bijvoorbeeld plutoniumbrandstof wordt gemaakt. Uh, waar experimentele reactoren staan, waar met kernafval wordt geëxperimenteerd en waar een onbeschrijfelijke pult met kernafval uh, ligt opgeslagen ja. sinds de jaren 50. Is dat, dan, dat klinkt gevaarlijker dan een gewone kerncentrale, is dat ook zo? Nou ja, in zekere zin uh, wel, het is in ieder geval een stuk rommeliger en ouder en roestiger, um, maar wat er met een kerncentrale zo ontzettend mis kan gaan, een nucleaire explosie, een kettingreactie. Uh, die een, een onbeschrijfelijke klap kan geven, groter dan je met gewoon uh, explosieven kan maken. Dat kan hier in ieder geval niet. Ja, dus dat is een geruststellende uh, gedachte. Maar, ja, voor zover het geruststellend is om te weten dat plutonium wel gewoon uh, in de brand kan vliegen. En uh, als dat nu gebeurd is, heb je wel een heel groot ander probleem. Overigens zijn nu ook weer de laatste berichten dat er uh, geen straling is vrijgekomen. Hm. Althans, dat zegt dan de politie in de omgeving. Uh, alle berichten zijn op dit moment onbetrouwbaar, ook deze. Ja. Maar het is al een klein geruststellend ja. berichtje. Want waarom is zo'n bericht onbetrouwbaar op dit moment? Nou ja, omdat bijna alles op dit moment uh, moeilijk te zeggen is. Kijk, als de politie op dit moment geen straling meet, dan is dat misschien uh, geruststellend. Maar dan moet ze wel aan de juiste kant van de windrichting staan, bijvoorbeeld. Ja, dus dat, uh, dat, dat ik kan me niet zoveel. voorstellen dat dat allemaal al bekend is. Ik, het kan overigens ook gewoon zijn dat de explosie in een niet-nucleair deel van de fabriek, die zijn er ook, ja. uh, heeft plaatsgevonden. En dat er dan inderdaad geen kernafval of anderszins uh, materiaal bij betrokken is. En dan loopt het allemaal toch weer met een sisser af, okay. gelukkig. Nou goed, laten we dat dan hopen. En op het moment dat zich nog meer voordoet, dan horen we van u via Twitter. En wie weet bellen we u dan ook nog wel even. Hartelijk dank voor uw toelichting. Prima, graag Diederik Samson, dan gaan we nu naar verslaggever Peter van der Meerschout. Want die zit bij in de buurt van de Federatieraad van de FNV... die om twee uur zijn begonnen met hun vergadering om te praten over dat pensioenakkoord. Goedemiddag Peter. Peter van der Meerschouw. Ja. Ik zou willen dat ik erbij kon zitten. Ja, jij zit buiten natuurlijk. Je hoort mij? Ja, ik hoor jou. Ja. Ik begrijp ik ga, dat jij... Nee, precies. Ja. Wat uh, uh, heb, is de verwachting van hoe lang uh, deze vergadering gaat duren? Nou, zojuist is Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten aangekomen. En die werd omstuwd door uh, camera's. Um, en ik kreeg bij hem al de indruk dat het wel eens heel lang zou kunnen gaan duren. Nou was natuurlijk al bekend dat de FNV Bondgenoten eigenlijk gewoon keihard nee heeft gezegd tegen het akkoord zoals het er nu ligt. Gewoon nee, er moet opnieuw worden onderhandeld. Daar zijn zij eigenlijk als een van de 19 bonden heel helder en heel duidelijk over. Dus zij zullen dat zo uitspreken. Dan heb je natuurlijk nog de twee andere bonden, FNV-Bouw en Avocabo, de ambtenaren- en zorgbond, die al afgelopen vrijdag hebben laten weten... het is een nee tenzij. Dus daar zit weer wat meer ruimte in. Nou ja, dat betekent dat zo meteen alle 19 voorzitters van de FNV-bonden... Um, tegen het FNV-bestuur Agnes Jongerius... Uh, hun mening zullen geven over het uh, pensioenakkoord. Dat er dan nog eens een keertje over gesproken gaat worden. Dan zal er veelvuldig geschorst worden. Ondertussen zal Agnes Jongerius er ook proberen... om um, uh, de, de drie bonden die nu nee zeggen... toch weer over de streep te halen. Maar als ik zie aan het... Wat we zeggen, het vuur in de ogen van Henk van der Kolk over dit akkoord. Um, hij heeft natuurlijk al actie gevoerd dat het een, een, een casino-pensioen zou zijn. De pensioenen van de mensen worden te grabbel gegooid op de beurzen. Kijk, als je er zo fel in staat... dan mag je eigenlijk verwachten dat de vergadering vandaag... een hele lange vergadering zal worden. En is mijn verwachting dat er uiteindelijk iets uit zal komen... Um, dat er toch geprobeerd moet worden om weer opnieuw met het kabinet, met minister Kamp... ...en met de werkgevers te gaan onderhandelen om te kijken of dat er iets van, um, uh, van verbeteringen mogelijk is. Is daar ruimte voor bij de minister? Nou ja, de minister heeft in feite al aangegeven dat er wel gesproken zou kunnen worden over een paar technische aanpassingen. Um, ik kan verder niet kijken in, in hoe dat er in de, in, in de Haagse kringen... ...en zeker vanuit de Partij van de Arbeidszijde uh, uh, geopereerd wordt om toch nog wat meer ruimte te creëren. Maar er is natuurlijk alles aangelegen aan de vakbonden in het algemeen... om dat pensioenakkoord dat ze in juni hebben gesloten... om dat overeind te houden. Dus de bal ligt nu hier bij de FNV. De FNV snapt natuurlijk ook wel op het moment dat er hier wordt gezegd... we doen niet mee dat ze dan ook naar hun collega-bonden, CNV en MHP... en ook naar de werkgevers moeten zeggen van jongens, we moeten het weer opnieuw proberen. Ja, en die zeggen, luister, wij hebben al een akkoord gegeven. We zijn er niet helemaal blij mee, maar alles beter dan het plan van de minister... dat een veel kariger regeling voorstelt dan datgene wat ze tot nu toe met z'n drieën in de polder... dus drieën werkgevers, werknemers en kabinet, overeen zijn, zijn gekomen. Dus is er ruimte? Nou, ik, misschien op de details, maar het gaat er vooral ook om op de formulering. Kijk, als als je er zo hard in gaat als uh, uh, van de kolk met een casino pensioen, dan moet je toch um, um, um, als FNV-bondgenoten moet je voldoende binnen kunnen halen om daar eigenlijk ongeschonden. Uh, uit de strijd te komen die ze hier nu moeten gaan leveren. Dankjewel, Peter van der Meerschout. Jij houdt het voor ons in de gaten, die uh, gesprekken daar binnen de federatieraad. En mocht er dan toch eerder dan verwacht wat te melden zijn, dan horen we weer terug. Laten we even luisteren, Martin Picard, voor we doorpraten over uh, dit akkoord. Uh, wat de stemming zo was de afgelopen maanden in de verschillende bonden. De sociale partners en het kabinet zijn het eens geworden over een gezamenlijke aanpak om ons solide en op solidariteit gebaseerde Nederlandse pensioenstelsel in stand te houden. Een belangrijk punt in het akkoord is dat de pensioenleeftijd toch naar 67 jaar gaat. Volgens FNV-leider Agnes Jongerius was er geen andere optie dan dit akkoord te sluiten. Zonder het akkoord eh, zou eh, het kabinetsplan eh, doorgaan. De FNV-achterban keert zich meteen af van het gesloten akkoord. FNV-bondgenotenvoorman Henk van der Kolk: Ja, wat is dit eigenlijk? Hè? Voor, voor, voor gepruts om het zomaar eens even te formuleren. We willen dit akkoord dan ook feitelijk van tafel gaat. De verschillende bonden legden het pensioenakkoord aan hun leden voor. FNV Bouw, Advocabo en FNV Bondgenoten zijn tegen. En aangezien zij met elkaar een meerderheid vormen binnen de FNV... zal het niet makkelijk zijn om dit akkoord vandaag nog te redden. Spannende momenten dus voor Agnes Jongerius. En toch moet ik als belangenbehartiger een afweging maken... Uh, en ik maak de afweging om voor mensen belangrijke dingen te gaan regelen via deze ak akkoorden. Martin Pikaert, voorzitter van Alternatief voor Vakbond en schrijver van het boek De Pensioenmythe. Uh, ja, de verslaggever Peter van Meerschat zei net ook al... ik denk wel dat ze er in ieder geval weer gaan proberen te onderhandelen met de minister. Verwacht u dat ook? Nou, dat zullen ze zeker proberen om weer te gaan onderhandelen. Uh, wat, wat de verslaggever net ook al zei, dat een heleboel personen... Hun ja, hun persoonlijke status dan hebben vastgeknopt eigenlijk. Van de Kolk, als je zo hard inzet, dan kun je moeilijk terug. Wordt het eigenlijk ook een soort strijd tussen Van de Kolk en de Jongeris? Nou, daar heeft het alle schijn van. Jongeris heeft daar een paar maal in de openbaarheid... haar lot verbonden aan het slagen van het akkoord. Ja, dus die zal niet snel uh, accepteren... dat het niet, uh, niet er door, doorheen komt bij de, nee. bij de bonden. Nee. En als dat dan uh, dus zoveel problemen op gaat leveren binnen de FNV... zegt dat dan eigenlijk iets ook over hoe wij als Nederlanders daarover denken? Uh, nou ja en nee. Uh, nee, omdat uh, bonden gewoon niet meer representatief zijn. En ze zijn uh, heel erg zwaar vergrijsd. Uh, ik denk dat de gemiddelde leeftijd bij de meeste grote bonden... die ligt uh, bij de 55 of misschien nog hoger. Um wat, wat wel uh, representatief is voor de Nederlandse bevolking, is dat ze ook bij de, bij de FNV-bonden zijn referenda gehouden. waar maar, ik geloof, maar 1% bij sommige bonden van de leden kwam stemmen. Dus het interesseert de mensen niet. Het is een ver van een bedshow. En dat geldt voor de meeste Nederlanders ook. Ja, ja. nou er zitten hier nog een paar andere Nederlanders aan tafel. Mevrouw van Gravenies, bent u geïnteresseerd in uw pensioen? Nou, ik ben zelfstandige, dus ik heb mijn eigen pensioen geregeld. Ik zit niet vast aan een bond of van een uh, pensioenvoorziener. Uh, maar ja. Nee. Het, inderdaad, ik denk dat het de algemene idee erover is van... ach, dat loopt wel los, hè? dat zien we later wel, van later zorg. Ja. Nou, de jongste hier aan tafel is Marius Lichtvoet. Denk jij wel eens na over je pensioen, Marius? Ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> ja. En ja. ook hoe je dat gaat regelen? Uh, nee, dat niet. Maar ik uh, kijk altijd wel veel in nieuws. en uh, Ik zie wel dat het vaak in nieuws komt en dat we het langer moeten gaan werken. Ja. Dus ja. Dat is voor jou al van belang. Je begint net op de Ja, ja markt. ik begin net. Dus, ja, uh... ja. Hans-Jaap Meyders, je bent veel in het buitenland. Eigenlijk meer met je hoofd in Libië denk ik, dan bij de Nederlandse pensioenakkoorden. Je, nou, hou je je ermee bezig? Nou kijk, als oorlogsverslaggever is het al een wonder als je je pensioen kunt halen. Dus <lacht> mij was niet uit op welke lijst <lacht> dat dan Dat is wel heel pessimistisch. Wij willen toch wel graag dat je blijft leven. Zou je daar wel naar willen streven alsjeblieft? <lacht> ja, maar Pikaert, dat is wel opvallend. U zei net al, ja, die, die, die vakbonden die vertegenwoordigen eigenlijk niet meer de totale bevolking. En van, van die mensen die dan wel lid zijn, die zijn, zijn er toch nog maar heel weinig mensen die zich dan ook uitspreken in zo'n referendum. Ja, wat moeten we dan eigenlijk met zo'n uitslag ja, heel weinig, heel weinig. Maar het bepaalt wel of zo'n wel komt. Het bepaalt aboord, wel kom... voor miljoenen Nederlanders wat er met hun pensioen gebeurt. Ja. Nou, kijk, het, maar het grote probleem wordt er niet mee aangepakt. En Het grote probleem is dat er veel te veel is beloofd de afgelopen decennia. En dat er veel te weinig in kas is. En nog een derde, dat er veel te veel risico is genomen. En die risico's worden eigenlijk altijd onderschat. En uh, in het huidige stelsel pakt eigenlijk al heel slecht uit voor jongeren. Uh, omdat, uh, ja, omdat, omdat er heel veel solidariteit in het stelsel zit van jong naar oud. Maar leg eens uit aan Marius, die zit hier aan tafel. Die, hoe oud ben je Marius? 21. 21. Nou, die begint dus net op de arbeidsmarkt. En hoe, waarom is het zo nadelig voor hem wat er nu gebeurt met de pensioenen? Nou, zoals nu in elkaar zit, zou je als je bij een werkgever in dienst bent... die onder zo'n verplicht gesteld bedrijfstakfonds valt... Eh, wordt er bijvoorbeeld, laten we eens even zeggen... 15% van jou betaalt de werkgever eh, een pensioenpremie... Um, maar er, er gaat maar een heel klein gedeelte van naar jouw pensioen, laten we zeggen 2 of zo. En die andere 13 die wordt gebruikt voor, om de pensioenen van jouw oudere collega's uh, mee te betalen. Nou, dat systeem is 100 jaar oud toen we in de tijd dat we een heel andere bevolkingsopbouw hadden. Heel veel jongeren en relatief weinig ouderen. En dat is nou gekanteld. Waardoor alleen al door die systematiek is het eigenlijk niet meer houdbaar. Dan is het ook nog zo dat er, ja, alle pensioenfondsen proberen hun pensioenen... Uh, waarde vast of welvaarts vasthouden. houden. Dat wil zeggen dus niet alleen de pensioenen uitkeren... maar ook nog de inflatie te compenseren. Maar daar is niet voor betaald. En dat is wel heel duur. En dat wordt ook voor een groot deel gehaald... uit, ja, uit de, de toekomstige pensioenen van jongeren. Ja, maar dan is Marius straks uh, 65, 66. En dan denkt hij, na nou, hard werken in de zorg... wil ik ook wel eens van mijn pensioen genieten. En wat, wat treft hij dan aan? Nou, in het zwarte scenario treft hij gewoon een leeg pensioenfonds aan. Uh, dat er gewoon echt helemaal niks meer over is. Dat is, dat is een heel realistisch scenario... Uh, in Amerika bijvoorbeeld zie je dat nu al. Er zijn, dus daar gebruiken ze die, die, die, die uh, nieuwe rekenmethodiek die in het pensioenakkoord is uh, verwoord. Die gebruiken ze daar al een paar decennia. Dat levert enorme problemen op. Er staan nu pensioenfondsen aan de rand van het faillissement. En uh, ja, dus, Er zijn dus nu mensen daar die met pensioen willen gaan en die dus niks meer gaan krijgen. Nee, dat zijn dus mensen die hebben dan 30, nou 40 ja, jaar lang hun premie betaald. Ja. En op het moment dat ze dan zelf met pensioen willen gaan... Is er gewoon niks. Is er niks. En dat wemelt dan nu ook van de rechtszaken. Want al die pensioenbestuurders worden aansprakelijk gesteld. En dat is ja één grote chaos. Ja, en zo, dat, jij zegt. Het is reëel dat iemand als Marius. Ja, sorry, Marius. Ja, ja zit hier nee, uit de ja. We hier dat, te maken. Ja, ja, ja nee, dat is goed hoor. Hij blijft nog lachen. Maar het is reëel, zeg jij, dat dat zou iemand. Dat Marius dat zou kunnen meemaken. Als, het, als er niet hard wordt ingegrepen, dan is dat een heel realistisch scenario. Ja, ja en, maar dat betekent dus dat het dus een hele generatie. Want ook zijn generatie daar dan. Uh, alleen nog maar een klein AOW-tje krijgt? Of? Uh, ja, als hij ook niks voor zichzelf persoonlijk spaart... dan, dan is hij later op de AOW aangewezen. Men zou toch denken dat uh, de jongeren dan nu uh, de straat op gaan... en zeggen van jongens, regel dat eens even wat beter. Maar ik zie ze niet. Nou, nee, nee. Je nee. hoeft niet per se dat altijd de straat op te gaan, denk ik. Als je kunt gaat... het ook gewoon voor jezelf inderdaad regelen. Ja, maar het is wel. Je moet, als je verplicht aangesloten bent... Ja, ja, dan draag ja. je wel verplicht 20% ja. of zo aan premie af. En dat kun je alvast niet meer voor jezelf opzij. Ja, maar wat is de oplossing nu? Nou, de oplossing, ja, ik maak me daar nooit zo populair mee... maar de oplossing van het probleem dat er veel te veel is beloofd... maar te weinig van in kas is... is eigenlijk dat er gekort moet worden op de uitkeringen. Ja. Op dit moment? Ja, bij, dus fondsen, mensen die... bij fondsen die te weinig in kas hebben. Hè, er zijn iets van 600 fondsen, dus het is een enkel fonds waar het niet zo voor is. Maar de meeste fondsen hebben te weinig in kas... en die zouden dus eigenlijk gewoon moeten korten. En dat, dat durven ze niet, want ze durven niet te zeggen tegen hun deelnemers. Want dan zou hebben... je moeten zeggen tegen mensen die nu een pensioenuitkering krijgen... Ja. Sorry, uh, hoeveel procent... Uh, nou, dat hangt een beetje van het fonds af. Voor het ene fonds is het erger dan het andere, maar laten we zeggen 10 procent, of misschien. Maar dat is toch eigenlijk ook niks? Ik bedoel, 10% minder, merkt toch niemand? In zijn ik denk als hij opstaat nou, te wachten straks als Jaap. Ja, dus doe maar. Bejaarden. Ja, de bejaarden eigenlijk. in ja, het ja. fietsen. <laughs> Tegen nou. een orde. Ja, ja. ja. <laughs> Sommige <laughs> mensen gaan het meer, meer merken dan andere ja, dus ja. Zal, uh... en anderen natuurlijk. Ja, al. We hebben toch altijd. Ik word er wordt wel eens een beetje doopmoe van, hoor. In Nederland altijd geza gezanig over geld en, en een paar procenten. Maar we zijn allemaal nog steeds stinkend rijk. We mm -hmm. hebben belachelijk veel geld. Uh, en dan gaat er maar een paar procent vanaf. Nou, klaar. Volgende onderwerp. Oké, okay. ja. nou ja, ik wou hier oh. nog even over doorpraten... Als, als je het goed vindt, Hans-Jaap Melissen. Nee, maar het is toch zo... Ja, meneer Picard, u zegt dat een van de Dolvarts dingen... die, die, die pensioenfondsen zouden moeten doen... is op dit moment tegen de mensen die nu een uitkering krijgen... zeggen van, nou, dat moet wat minder. Waarom doen ze dat niet? Nou, ik denk dat ze dat niet durven. Ze hebben jarenlang gezegd dat, het, uh, dat, dat die pensioenen... niet alleen gegarandeerd zijn uh, in de ton gegoten... maar bovendien ook nog dat ze gaan corrigeren voor de inflatie... dus dat ze nog meer gaan krijgen. Dat staat ook bijvoorbeeld in de jaarverslagen staat vaak... Dat die bedragen rechtens afdwingbaar zijn. Dus je gaat naar de rechter en je kunt het gewoon krijgen. En nu zouden dus ze ineens moeten zeggen dat dat niet zo is. Dus die, de, hun, hun hangen ook rechtszaken boven de hoog aansprakelijkheid. En daar hebben ze denk ik niet zoveel zin in. Ja, u wilt daar wel wat aan gaan doen. Aan de manier waarop, zij, waarop die pensioenfondsen ons op dit moment voorspiegelen... dat wij nog een pensioen krijgen. Wat, wat zijn uw plannen? Uh, nou ja, Wij, wij dienen vandaag of morgen een klacht in bij de autoriteit financiële markten... over de, over de informatieverstrekking vanuit de, de zogeheten pensioenfederatie. Dat is een van die vele lobbyclubs in de sector. Uh, die uh, met misleidende, ons inziens en, en ook grotendeels incorrecte informatie komt. En wie krijgt die in? Krijgen wij zelf die informatie? En, wat, nee, en een... hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat, uh, dat ziet eruit als een, ja, noemen ze een campagne, een informatiecampagne... waar ze dus de boer op gaan, uh, sites. Uh, ik denk dat, dat heel veel pensioenfonds in hun normale communicatie daarnaar verwijzen. Uh, en wat, wat krijgen we dan te zien wat niet klopt volgens u? Nou, ze zeggen bijvoorbeeld dat het uh, voor elke deelnemer altijd... Beter is om in, in het huidige systeem te zitten. Nou, dat is gewoon aantoonbaar onjuist. Hè. Iemand bijvoorbeeld iemand die een tijdje werknemer is geweest en voor zichzelf begint. Mevrouw van Gravenis die naast u zit, daar wijst u op. Ja, die, uh, ja, die, die heeft een hele tijd veel, te veel premie betaald. Uh, en je ja, ziet daar maar heel weinig van terug. En die ja. krijgt aantoonbaar minder dan, ze, dan er betaald is. Van. Ja, en u gaat een klacht indienen en, mm -hmm. en met, met het verzoek om eerlijke informatie te geven? Met het verzoek aan de autoriteit financiële markten om daarop in te grijpen. Ja. Om en, te zorgen dat het dat, dat, dat gecorrigeerd wordt. Ja, en, en verwacht u dat de autoriteit financiële markten dat ook gaan doen? Ik verwacht dat wel, want we hebben aantoonbaar gelijk. Dus dan zullen ze dat toch iets meer doen. Waar komt daar dan een zaak van? Of is het een... nee, hoe werkt nee, dat? dat? dat, dat uh, nee, de autorite de autoriteit financiële markten die, uh, uh, die mag geen openbaarheid geven over wat ze ermee doen. Dus je, wat, je, wat je ervan merkt, hopelijk wel, is dat, zeg maar, dat ze die informatie gaan aanpassen. Ja, ja want u monitort dat. Nou, nu wordt er dus op dit moment door de FNV gesproken over het akkoord... waarvan u nu al eigenlijk zegt dat is nee, niet eens genoeg om, uh, om het werkelijke probleem aan te pakken. Waar zit die terughoudendheid? In. U schetst net al waar dat zit bij de pensioenfondsen. Die willen gewoon niet de rechten van de mensen aantasten, want dan krijgen ze zaken aan hun broek. Maar de overheid en de minister en de vakbonden, die zien dit toch ook? Ja, die zien het ook. Maar ik, ja, of ze willen het niet zien. Ik denk met name de vakbonden willen dit niet zien. Want het gaat, het gaat over dingen die echt al, nou ja, de vergrijzingen, maar dat is al decennia bekend. Er wordt ja. al decennia voor gewaarschuwd. Daar hoor ik ook al heel lang over. Ja, eh, al decennia zegt als je zo doorgaat, dan krijg je een enorm probleem. Om de, voor de betaalbaarheid van die pensioenen. Daar nou, is er eh, niks mee gedaan. En dan staat het ineens voor de deur. En dan is het... Uh, ja. Niemand heeft zin om, niemand heeft ook de morele moed om die verantwoordelijkheid te nemen. Ja. En te zeggen, zo jongens, we hebben gewoon veel te veel beloofd... en er is veel te weinig geld in kas. We gaan het nu anders doen. Ja, maar op een gegeven moment keert de wal het schip... want ooit komt aan het licht dat het helemaal fout ja, ging. Ja, klopt. En dan zegt iedereen een parlementaire enquête waarom het allemaal fout is gegaan. Precies, daarom pleit ik in mijn boek ook voor nu al een parlementaire enquête... in plaats van over twintig jaar ja. het te laten. Ik, ik vrees zo dat daar in Den Haag de handen niet erg voor op elkaar zullen gaan. Uh, ik denk dat... Uh, ja, te weinig, denk ik. Ja. Te weinig. Wat ook opvalt, er wordt heel vaak gezegd door het buitenland... Uh, ja, dat pensioenstelsel in Nederland, dat is goed voor elkaar. Uh, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Frankrijk mm. of met Italië. Ja. Maar als ik u zo hoor, klopt dat toch niet helemaal, dat beeld? Nou, de vraag is voor wie zit het goed in elkaar? Maar voor de huidige generatie die nu met, uh, op, de, op de grens van het pensioen staat... de babyboom-generatie, is het extreem goed geregeld. Die hebben enorm hoge aanspraken. Uh, die konden ook ontzettend vroeg met pensioen gemiddeld. Uh, 60 of nog jonger was geen uitzondering. Uh, en daar hebben ze relatief heel weinig voor betaald. Uh, dus, dus als je daarna kijkt, en dat doen dat soort onderzoeken... dan zeg je, nou, hartstikke top geregeld. Hm. Maar de mensen die dat die zeg maar over 20 of 30 jaar met pensioen denken te gaan... Uh, ja, die, hebben, die zullen een totaal ander verhaal uh, voor een kiezen krijgen. Ja, betalen veel meer, moeten veel langer doorwerken. En uh, heel erg uh, onzeker wat er voor hen over gaat blijven. Ja. Maar is het dan zo cynisch zoals u schetst dat de politiek het wel ziet, maar gewoon de kop in het zand steekt? En gewoon niet de maatregelen durft te nemen? Ja, voor een deel is denk ik dat ze het niet helemaal snappen, met name die, die rekenrente niet. En voor een deel is dat niemand echt ja, die verantwoordelijkheid durft te nemen. Nee. En niet snappen, dat is ook wel een probleem. Want ik moet eerlijk zeggen, ik snap het heel vaak ook helemaal niet zo goed. Is dat ook de reden waarom het fout gaat? Dat wij het dat, ook dat allemaal is, niet helemaal goed begrepen. Ja. Het is een extreem complex stelsel. Wat ik net al zei, dat, uh, het is uh, eigenlijk al 100 jaar oud. En het is, iedere keer wordt um, het een soort fietsbal met 50 graadje... er wordt iedere keer een plekkertje bijgeplakt. En je kunt erop wachten dat het weer een keer fout gaat... En dat er weer een keer een plakkertje komt, dus het weer nog complexer wordt. Ja. In plaats van dat er een keer gezegd wordt, nee... We moeten van die fiets af, we moeten een, uh, nemen een auto, we nemen gewoon een nieuw model. Maar wat moet je dan als uh, gewone werknemer die ooit eens een keer met pensioen hoopt te gaan te doen? doen? Is, is er iets aan te doen voor ons? Um, er is natuurlijk altijd iets aan te doen. Uh, je moet klagen bij je werkgever. Zeggen dat je daar niet aan mee wil doen. Nou, dan, dan kan je er nog niet uit weg, want uh, je bent meestal verplicht aan aangesloten. Ja. Maar ja, het begint met dat genoeg mensen klagen. Uh, je kunt je aansluiten bij het alternatief voor vak. Dan geven we jou een stem Toevallig in een organisatie. Ja. Toevallig heb ik zelf opgericht om hier een stem aan te geven. Want ja, dit is bijna geen organisatie die opkomt voor belangen van, zeg maar van, van nou ja, 50 minners. Dan ben je jong in de pensioensector. Ja. Wat zou er gebeuren als mensen zelf zouden kunnen besluiten. Ook al zit je dus een in vaste dienst. Uh, om te zeggen van nou, die pensioenafdracht doe ik dat maar niet. Dat uh, steek ik in mijn eigen zak en dan doe ik iets leuks mee. Of ik investeer dat. Kan dat? Wat gebeurt er dan met het hele stelsel? Ja, dan, dan loopt het ze zelfs al leeg natuurlijk. Ja. Dan is het, uh, maar dan hebben ze de mensen... Ja, het zou verstandig zijn, denk ik, als ze wel sparen voor hun pensioen. Of zorgen ja. dat ze anders pensioen opbouwen. Maar in het huidige stelsel is er echt gewoon te veel. Er wordt gewoon te veel uitgekeerd aan gepensioneerden. Goed, Martin Picard, we gaan het je belaten. En uh, we zijn gewaarschuwd. Dan uh, kunnen we niet meer zeggen dat dat niet zo was. Hartelijk dank. Zometeen uh, na het nieuws van half drie gaan we verder praten over jongeren. die tijdens hun stage bij een zorgcentrum voor ouderen. voor de leeuwen werden geworpen. En we hebben het over de vraag of de Arabische lente. een nieuwe voedingsbodem voor terrorisme biedt. Dat allemaal na het nieuws van half drie. En dat wordt gelezen door Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. In Zuid-Frankrijk is zeker één dode gevallen bij een explosie in een nucleaire installatie. Volgens eerste berichten is er een onbekend aantal gewonden. De explosie zou zich hebben voorgedaan in een fabriek voor radioactief afval. Er is op het terrein geen verhoogde radioactiviteit gemeten. De fabriek staat bij Bagnols-sur-Cèze in de buurt van Orange. De reactoren van de Japanse kerncentrale Fukushima zijn volgens het internationale atoomagentschap stabiel. Dat betekent dat ze volgens planning kunnen worden stilgelegd. De Japanse regering wil dat de reactoren in januari helemaal uitgeschakeld zijn. Fukushima werd zwaar getroffen door de aardbeving en tsunami van 11 maart. Inbrekers hebben in Den Haag ongeveer 500 collectebussen opengebroken en het geld meegenomen. Ook is een aantal volle collectebussen gestolen. In de bussen zat de opbrengst van de collecte van KWF Kankerbestrijding. Die vorige week is gehouden. In Kenia zijn zeker 61 doden gevallen bij een brand in een oliepijpleiding. De leiding lekte en veel mensen waren erop afgekomen om olie op te vangen. Hoe de brand precies is ontstaan is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een krottenwijk... aan de rand van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, goedemiddag fijn dat u luistert. Nou, dit is de dag met aan tafel. Julia van Gravenits, documentairemaker over jongeren... die in de oudere zorg voor de leeuwen worden geworpen. Hans-Jaap Melissen, buitenlandcorrespondent over de Arabische Lente. En uh, ook Martin Picard die ons net al inlichten over onze pensioenen. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD... of gaat u naar de website ditistedag.nu. En ik moet daar natuurlijk ook nog even bij zitten. dat ook aan tafel zit, Marius Lichtvoet. En die, heeft, uh, die speelt een hoofdrol in de film Voor de Leeuwen. Uh, ja, was dat zo, Marius? Werd je voor de Leeuwen gegooid? Uh, ja, in het begin niet. Want toen ging het allemaal goed. Maar toen werd het toch wel steeds moeilijker. En toen werd ik wel voor de leeuwen. Toen was het, waren de ja. leeuwen wel aanwezig. Ja, Julia ja. van dus leg even uit wat voor, waar gaat de documentaire over? Ja, het is een uh, uh, pilotproject... wat uh, OSIRA Groep, een Zorginstelling in Amsterdam... samen met het ROC van Amsterdam um, is gestart. Waarbij um, uh, leerlingen van het ROC... dus he, jongeren uh, van het uh, mbo niveau 1, 2, 3... Um, eigenlijk alle dagelijkse zorg... Van de bewoners van het ouderenzorgcentrum voor hun rekening nemen. En uh, op basis van in Amsterdam heb je dan het collegehotel, waar een heel hotel wordt gerund door leerlingen. Oh ja. Nou, dachten ze dat gaan we, dat hele concept, dat plakken we nu op een bejaardethuis. Op ja. een verzorgingshuis. Ja, nou, ja. dat klinkt uh, interessant, maar ook wel wat uitdagend. Zeker. Uh, hoe kwam jij erbij om daar een documentaire over te maken? Ik had al eerder een uh, project gedaan samen met de ROC en met de Osira groep. En ik hoorde van dit idee. Ik dacht, nou, dat is in ieder geval wel iets waar we. Waar vast wel een documentaire van uh, te maken valt. Ja, want die zorg is dat, denk ik, dat ook een goed idee? Want je bent al ja, ik vond het een goed idee. Ja, kijk, kijk uh, in eerste instantie is het natuurlijk zo: uh, zij uh, merken het probleem dat er geen jongeren meer zijn die graag in oudergezorg willen werken. Dus daar, dat loopt langzamerhand leeg. En uh, ja, dat is ook in hun belang natuurlijk, dat, er, dat uh, die leerlingen wel blijven komen. Bovendien uh, komen steeds meer ouderen, dus zijn steeds minder handen aan het bed. En, uh, dus ze moesten natuurlijk iets zoeken. Om, om toch die leerlingen te werven en ook om meer handen aan het bed te ja. hebben. Dus het idee was uh, jongeren uh, met de praktijk confronteren... en ze daardoor enthousiast maken voor het vak. Mm -hmm. Was ook het idee dat die jongeren dan meteen al heel veel van het werk zouden gaan doen? Alles. Alles. Alles. Ja. Er zijn coaches aanwezig die uh, vanuit de uh, ouderenzorginstelling. Zeg maar meekijken, zoals dat dan heet, met de handen op de rug, uh, hun begeleiden, de leerlingen begeleiden. Maar in principe moesten de leerlingen meteen alles doen. Ja. Inderdaad wassen, uh, uh, uh, uh, huishouden doen, koken, uh, de ouderen uit bed halen, um, ze door de dag heen helpen, ze verzorgen, um, in de gaten houden, of, ze, of het medisch allemaal goed ging. Ze hoeven niet zelf de medicijnen te doen. Nee. Dus, uh, dat kunnen ze ook nog niet. Die maar het zijn jongeren die nog bezig zijn met een opleiding en hebben die dan al die competenties dan om dat te nee, doen. Nee, maar die moeten ze dus al doen. Leren. Okay, ja. nou. Maar laten we even luisteren naar een fragment waarin jij op een gegeven moment het avondeten moet gaan verzorgen. Uh, en dat ging als volgt. Nou, we hebben een lijst gemaakt, hè? en het menu opgesteld. Wie van jullie uh, zou willen vertellen wat we eten vanavond? Vrouw Schijfelen. Het is uh, bloemkool en een aardappelen, een suddelapje. Suddelapjes. Moeten die heel lang? Een uur of drie. Ja. Ja. Een uur of drie. En wie moet het dan maken? Ja. ja. Ja. Ja, Marius, ik zag jou meelachen. Je herinnert je je nog goed. Ja, ja. Dat was nog koken, daar kan je nog zo van zeggen. Nou ja, oké, okay, daar kan je niet zoveel kwaad mee. Maar ik zag ook in de film: jullie moeten mensen wakker maken, jullie moeten mensen wassen. Ja. Best behoorlijk verantwoordelijkheid die je krijgt. Um, ja, ja, je begint eigenlijk. Je gaat s ochtends ga je jezelf wassen douchen. En dan kom je op het werk. En dan ga je dus zes andere mensen ga je dan uit bed halen. Uh, zorgen dat ze eten krijgen, ochtends, de medicijnen. Dus je regelt eigenlijk de hele dag voor ze. Ja. Maar het, je moet, ze moeten niet echt het gevoel hebben dat je alles voor ze regelt. Want ze, zijn nog, ze, ze willen altijd zelfstandig zijn. En dat probeer je ook altijd zo te houden. Ja, dus maar... de dingen die ze zelf niet meer kunnen, die doen wij dan. En de dingen die ze nog wel kunnen, die laten we dan nou echt gewoon zelf doen. Ja. Weet je goed begeleid? Um, ja, in het begin ging het eigenlijk allemaal wel heel, heel goed. Iedereen was heel, uh, ja, ik was altijd heel vrolijk. Ja, dan zie je dat de dingen fout gaan. Wat ging er fout? Um, het werd uh, voor, voor onze werkhouders werd het te, te druk. Dus toen ging het niet meer helemaal goed. Die raakte overspannen eigenlijk? Overspannen, ja. En ja, toen stonden we er ongeveer eigenlijk alleen voor. En toen zag je eigenlijk op de gaten zag je ja, vormen van hoe het allemaal eigenlijk niet meer zo goed ging. Nee. En hoe het eigenlijk wel had moeten gaan. Julia van Gravenis, jij staat daar dan bij met je camera ja. en registreert... Ja, dat is leuk dan, toch? Ja, <tie> ja registreert, maar, maar jeukt je handen niet ook om in te grijpen? Uh, nee, dat ben ik misschien als, als uh, filmmaker wel afgeleerd. Nee, maar je. Nou, onnogschuldig ja. is die dat ook heel weinig. Oh ja? Dat is ja. Ik zag hier de bellen vaak onhandig doen. Ik dacht, ja, ik kan het beter maar... <tie> Ik doe het even voor. Nee, ja. nee, maar... Um... Nee, bovendien. Ik bedoel, ik weet ook niet hoe het moet. Ik ben nee. natuurlijk ook niet. Maar dat bezorgd, je dacht van, ja, ik ga eens even maar... iemand bellen en zeggen, jongens, hallo, ga die jongeren eens even helpen. Dat kan toch ik niet. Dan deze briljans is gebitlief. Nee, want ja, God, nee, mijn belang was inderdaad om om, om een, een documentaire te maken. Te maken ja. ja, maar het was wel af en toe. Wel schrijnend en ook... Uh, ja Wat, wat, wat uh, Marius net ook zegt... In het begin had iedereen nog heel erg volle moed. En iedereen ook samen de schouders eronder. En, en dan lijkt het ook echt iets van... Nou, ja, dit is een goed project. Ja. We, we, we hebben idealen. Daar, daaruit is het ontstaan. Maar op het moment dat... Uh, op een gegeven moment dingen misgaan. Toen ging in no time, werd iedereen heel erg moe. En dan is het heel zwaar om zo'n nieuw iets, waar niemand nog precies weet hoe het werkt en wat je moet doen. En waar verantwoordelijkheden beginnen en ophouden. Um, dat werd steeds zwaarder. En, nou, en toen viel het eigenlijk niet meer te dragen. Ze nee. steunde niemand elkaar meer. En was stond iedereen er alleen voor? Even luisteren naar een fragment van wat er toen zoal gebeurde. Oké okay, Marius, uh, we hebben je uitgenodigd voor dit gesprek. En... Uh, omdat er een aantal verontrustende berichten binnenkomen. Uh -huh. Waar ik graag uh, met jou over zou uh, willen praten en jouw reactie uh, wil horen. En daarna kijken we even wat de voortgang is, wat de afspraak ja. wordt. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, Marius, uh, wat gebeurde er? Ja, dat we, toen kwam ik in een gesprek uh, voor mijn officiële waarschuwing die ik later heb gehad. Wat had je gedaan dan? Um, er werd mij verweten dat ik had gezegd. Um, dat een vrouw niet meer hoeft te eten omdat ze toffe dood zou gaan oh, ja. en dat is niet wat ik heb gezegd maar ja, het is een beetje moeilijk om het dan uit te leggen ja. aan de manager en de teamleider van dat werkelijk ik niet zat. Jullie ja. nee. van graaf niet. Ik zat daar echt met stijgende verbazing naar te kijken. Dan ja. zie je daar zo'n zo zo uh, huis en oh. zo'n zo aardige jongen ja. zoals Maaien. en oh, al die mensen die jongeren die er rondlopen zijn echt goedwillend en lief. En aardig. En, uh, en dan gewoon beleidinggevenden uh, die de boel, uh, de boel laten. En dan vervolgens de jongen daar de schuld van geven. Nee, kijk, dat, ja, dat was niet willens en wetens. het was echt onmacht. Ja. Uh, kijk, ik denk ook wel dat het een, het is een vak apart is om leerlingen te begeleiden. Als je op een gegeven moment als je gewend bent een oudere zorginstelling te runnen... Uh, met verzorgende, uh, verzorgend personeel. En je hebt opeens een huis vol met... Ja, Pubers. Ja. pubers. Dan, uh, dan is dat dan moet je opeens op een hele andere manier uh, je organisatie uh, draaien. En pubers hebben af en toe een i-over een bol nodig. En die hebben ook begeleiding nodig. En die moeten soms ook heel duidelijke grenzen krijgen. Ja. En dat, ja, dat is heel wat anders dan gewoon het personeel die betaal je en die. Uh, ja. en maar die hebben, hebben ze zich op hun ver... pensioen Hebben ze zich ook. Ver... Nou, het pensioen niet. Nee, dus dat, dat, uh, dat, dat was gewoon. Ik denk dat ze hen dat vies is tegengevallen. Ja. En, euh, nou, en toen ontstond er al gauw inderdaad een sfeer van hoddel en achterklap. En, nou, en leerlingen euh, zijn het niet gewend. Zij denken, wij verzorgen deze mensen en dan gaat het goed met ze. Dat gaat niet altijd zo in een nee. ouderzorginstelling. Daar sterven mensen. Nou, deze mevrouw die stierf inderdaad. Die was stervende. Dat hebben we helemaal zien gebeuren. Ja. En dat was een enorme shock voor ja. de jongeren. En die weten ook niet hoe ze dat moeten doen. Wat moet je tegen een stervende zeggen? Maar er was ook niemand die aan de jongeren vroeg: uh, hoe is het nou met jullie eigenlijk? Nee, nee, dat konden ze niet meer. Nee, maar dat, dat is was... toch raar? Ja. Ja, ja. dat was eigenlijk de enige met wie ze nog een beetje konden praten. Ja. Ja, en met elkaar. Ja, en met elkaar. Maar ook dat lang niet altijd meer. Dat ook niet meer zo op het nee, einde. Nee, op het einde ook niet meer. Nee. nee, want hoe was dat maar? Er gingen dus twee bewoners, je, in de documentaire... die gaan vrij snel achter elkaar overlijden ze. Ja. Je ziet aan jullie dat jullie dat heel erg aangrijpen. Want jullie hebben ook een band gekregen met die mensen. Ja, ja, zeker. Hoe, hoe voel je je op dat moment? Uh, ja, grof, echt zwaar kloten. Want uh, die mensen die mens heb je ingehuist toen het allemaal begon. En die heb je vanaf het begin heb je, zo, ja, heb je ze meegemaakt. En dan vallen ze in één keer weg. Ja. En ja, dan is het niet zo dat je denkt... Van, nou, nu komen de volgende weer. En nee, nee, nee. de leerlingen voelen zich ook wel verantwoordelijk. Heb ik nou iets fout gedaan? Want ja. het voelt uh, alsof het niet mag nee, gebeuren. En, en werd dat, werd, werd dat besproken, Maar is Dat mensen uit het te deden zeggen, nou, het lag niet aan jullie. Die mensen waren ziek of weet ik veel wat. Nee, niet echt. We hebben er uh, vaak over gehad natuurlijk. Want uh, vanuit de leerlingen zelf... Aan, ja, kunnen we er geen gesprek over krijgen, want het is allemaal wel zwaar. Maar ja, omdat ons werk ook wegviel. Dus het liep allemaal eigenlijk door elkaar heen. En ja, we hebben één keer een gesprek gehad met de hele afdeling. Dat zijn in drie units. Ja. En dat is ook het enige geweest wat we hebben gehad. Maar dat was ook al twee maanden later. Ja, dat was twee maanden was. later. En het was eigenlijk al de officiële waarschuwing was er binnen. En... Ja. Kan je achteraf zeggen, Julia, dat, dat, dat deze jongen gewoon veel te veel verantwoordelijkheid hebben gekregen? Ja, dat denk ik wel. En te weinig begeleiding. Een best wel een opmerkelijk experiment, dan toch? Voor in ja. het geregelde Nederland. Toevallig ja. ik noemde het collegehotel. Daar heb ik een ja. keer dankzij BNN een nacht mogen slapen. Ja. En, maar toen merkte ik wel bijvoorbeeld met, met het eten inderdaad, dat er dan soms dingen gebeurden. Je, je denkt no, een glas ja. no, ah. dat, uh, <laughs> Ik had betaal, Nou, ik betaalde toen de rekening niet. <laughs> maar, dus je wou um, niet zeuren. Ja. Dus mag niet zeuren. Maar ik dacht wel, ik, dat, is, dat is commercieel verder. Ja. En zo'n ja. bejaardenhuis, daar zitten die mensen dan en die gaan ineens een experiment mee. En, ja. En, ja. ja. ja. Maar ja, het is natuurlijk toch uh, zo dat ze, uh, uh, er is een probleem in de oudere zorg. Ja. Eh, er zijn gewoon te weinig ah. mensen uh, die, die, die dat vak in willen. Er zijn te weinig uh, jongeren die uh, die opleiding doen. Mm -hmm. maar dus wil... er moeten wel wat. Of dit nou de geslaagde oplossing is, dat, dat weet ik niet. Maar, ja. um, wil ik... jij nog steeds Marius? nu, Marius, dit doen verder? Of is ja, het ja, ja, ja. Zo, nee, ja, zeker. Ja? Ik uh, wil doorgaan met de zorg. Want uh, ja. Ja, ja. wat er is gebeurd... Ja dat kan ik toch niet meer veranderen. Maar ik wil gewoon echt zeker verder gaan. Want... want dat was ook wel het mooie weer. De ene kant is dat er dingen misgingen... en dat ze heel erg aan hun lot werden overgelaten... en dat dat echt heel, heel, heel zwaar was. Maar wat mooi was, was dat die leerlingen... in een soort jeugdige onbevangenheid en enthousiasme... ontzettend veel lol en, en warmte en, uh, uh, binnenbrachten. En dat die ouderen daar ook weer een soort... Ja. Ja, dat, ik bedoel, hartstikke leuk, leven in de brouwerij... Ja. Ja, dat heeft ook wat voordelen. We zien jou ook uh, op pad gaan met een, met een oudere meneer. Dan regel je ook nog een uitje voor. Ja, ja, naar het concertgebouw. Ja, naar het concertgebouw. Dat was uh, zijn ja, laatste wens. En die hebben we in vervulling kunnen laten gaan. Ja, dus dat is dan wel heel mooi. Ja, ja, nee, uiteraard. Het, uh, ja, het ging ook niet echt om de bewoners of zo, maar het was gewoon de sfeer wat er in het bedrijf zelf was: de organisatie. Ja, de organisatie. En ja, hoe, hoe we dus met de bewoners omgingen. Er was niet meer van, nou, u bent oud en wij zijn jong. En er, zat nee. geen, ja, er zat geen muur meer tussen. Het was gewoon allebei van, oké, okay, ja. wij doen iets voor u, u doet iets voor ons. Nou, gezellig. Dat viel me op, Julia. Dat, dat de, er is een enorme klik tussen de jongeren en, ja. de, en de bewoners. En ja. dat is heel mooi. Want ja. die krijgen ook aandacht die ze anders helemaal niet krijgen. Ja. Van verzorgen, omdat er nooit tijd van is. Dus het zou wel heel jammer zijn als het op deze manier afloopt... en mensen ja. er helemaal vanaf zien. Nee, precies. Nee, Want het is natuurlijk ook... Uh, je ziet dat niet vaak, dat er in onze samenleving zijn... die twee generaties volledig uit elkaar uh, gezet en geplaatst. En daardoor is er ook heel veel... Ja, weerstand en uh, vooroordelen. Dat de jongeren denken van oeh, eng, oud, vies, uh, ja. uh, zeuren. Uh, en de ouderen denken van nou, uh, ja, die jongeren die hebben geen respect meer voor onze samenleving... en willen niet bijdragen. Willen niet... Nou, dat uh, wat jij net mooi zegt, hè? die muur die verviel. En ja. dat is ook heel, ja, is heel mooi om te zien... Ja. Maar goed, het is nu. Je zegt van het zonde als het Gaan niet nu meer doorgaat. Hoe ja. nu verder? Ja, nou, het, het loopt nog steeds. Um, ze hebben wel geleerd van dit eerste, van deze eerste pilot. Dus er is meer begeleiding, meer, uh, uh, meer professionele handen ook aan het bed. Um, maar het is nog steeds in ontwikkeling. Ze zijn er nog niet. Nee, dus ze gaan, nog niet er gaan uh, dus nog steeds wel dingen fout. gaan ook Dat nog, nog dingen fout. dingen okay. ja. fout. Voor mensen die zelf willen zien hoe het Marius en ook zijn uh, collega's uh, vergaat in, uh, in het verzorgingshuis. Vanavond uh, en volgende week op Nederland 1 om 5 voor 11 bij het document. Dankjewel. I've been feeling, I've been I've been a feeling like you messed me around I've been hurting, I've been hurtin'. I've been a hurting, but there's no way out I've been hurting, but there's no way out I've been reeling, I've been reeling I've been, reeling, I've been a reeling since the day you left Now I'm wondering, mm -hmm, I'm a wondering, yeah I said I'm wondering how you've no regret I'm a-wandering how you know regret I said I'm a-wandering how you know regret You got So much better off without, I'll be better. Of Stone Jonathan Jeremiah. Van wat Wie hadden ze gedacht? Wereldweek. Met Hans Jaap, mede van de Wereldomroep. Ja, Hans uh, Jaap, twee belangrijke gebeurtenissen dit weekend: de herdenking van 9-11 en de bestorming van de Israëlische ambassade in Cairo. Um, eerst even over 9-11. Jij reisde tien jaar geleden ook af naar New York. Ja. Uh, om daar uh, verslag te doen van uh, de gebeurtenissen. Drie dagen na 9-11 kwam je daar aan. En hoe heb je je toen uh, gedragen daar als journalist? Ah, je hebt het stukje op de NOS-site uh, gelezen. <laughs> of via mijn Twitter. Uh, ja, toen heb ik mij uh, anders gedragen dan anders. Want het was nogal een grote zaak. Uh, iedereen wilde naar Ground Zero. Uh, ik ook. Twee, toch een beetje. Ik kon afvragen ook nog wel wat, wat kon je daar nog ter plekke doen. Maar je wil toch even... Uh, Aantikken bijna. Hè. Je wil ook gewoon even daar gewoon zien hoe het daar gaat. En ik zat in Kosovo op het moment hè, van 9-11. Ik moest daaruit weggaan via Macedonië. Ik wou uit Surij wegvliegen toen de volgende dag Maar ineens ging het hele luchtruim dicht. Hè. Althans, je kon niet naar Amerika vliegen. Pas na een paar dagen kon je dat vanuit Nederland uh, op de eerste vlucht. En toen ik daar aankwam, toen, uh, toen heb ik mij uh, lichtelijk verkleed als reddingswerker... Oh. En uh, dat, dat, dat ging heel makkelijk want Dan heb je een soort, soort lichtgevende spullen voor. Uh, die heb ik gewoon bij me. Uh, het is allemaal met voorbedachte raden, mevrouw Glutteke. Ja, wou wou <laughs> je nu dat ik jou ga vergeven of zo? <laughs> nee, nou, het is de EO, dus toch? Dat... <laughs> nee, daar ga ik niet over. Nee. Maar goed, wilde, jij, uit wilde, over. Wilde, jij wilde in de buurt komen. Uh, ik wilde in de buurt komen. En ik ben toen doorgelopen... Um, en mensen gingen het is ook een soort soort vermomming die niet besproken wordt verder je loopt gewoon door en mensen denken het zal wel zo zijn zo ben ik ook wel eens ergens als voor arts aangezien terwijl ik niks zei dat ik een arts was maar um, en toen ben ik op een gegeven moment tegengehouden door een agent dat als hij riep mij terug en ik dacht oh ja nou nu ben ik dus toch herkend en die riep mij terug en en maar hij klonk hij klonk heel vriendelijk dus ik dacht nou ja, ik ga eerst doorlopen en toen pakte hij mijn hand beet met tranen in zijn ogen en toen zei hij, ah, ik wou en even zeggen je doet fantastisch werk en dus niet journalistiek werk. Hè? Nee, Dat, dat nee. zal nooit Toen voelde je misschien een klein beetje op. Ja, nee, toen voelde ik me wel een beetje op de rand. Maar ja, ik zei hem, ja, ja, ja, oké, okay. maar ik moet doorlopen. en uh, <laughs> Ik ben doorgelopen en ik ben aan de rand van Ground Zero even gaan kijken gewoon. En, en ik stond daar niemand in de weg. Op dat moment was het trouwens, iedereen noemde dat nog reddingswerkers. Maar er viel echt niks meer te redden na drie dagen. Er nee. was meer bergingswerkzaamheden. En ik heb even goed kunnen kijken. Heb live verslag even gedaan van, van, van mijn reis er ook naartoe en, en wat ik daar zag. En ben er wel weer meteen weggegaan. En vermeden dat die agent dat zag. Ja, ja. Je kunt eigenlijk zeggen dat het werk voor journalisten... zoals jij natuurlijk na nine 11 nogal veranderd is. Er, is werd enorm, er gebeurde enorm veel in de rest van de wereld. Zo heb jij de afgelopen tijd uitgebreid in Libië gezeten. Ja. Uh, verslag gedaan van de Arabische Lente. Wat is het verband tussen die twee gebeurtenissen? Ja, kijk, iedereen probeert overal verbanden. Uh, of is er geen verband? is er verband tussen de Arabische Lente en... en... Nou, er, zijn, er gebeuren misschien sommige dingen die verband houden met die tijd... maar de Arabische lente is toch een opeenstapeling geweest... van, van een hoop ongenoegen, denk ik, waar... Eneens een uitlaatklep voor werd gevonden. En die werd dus juist niet veroorzaakt door islamitische radicalen. Dat was geen talent, is niet door hen. Nee, Het werd ook een beetje gepresenteerd als een soort triomf over Bin Laden... dat deze ja. mensen nu voor democratie zouden strijden... en niet meer voor fundamentalisme. Ja. Is dat, klopt dat beeld? Nou, ik, ja, ik, ja, ik denk dat het wordt natuurlijk door allerlei partijen... vaak nog op bepaalde landen of bepaalde mensen binnen bepaalde landen gezegd... Hè, dat het gevaar voor islamitische radicalen nu heel groot is in Libië... Uh, ook omdat bepaalde figuren die inderdaad daarvoor in de afgelopen jaren zijn opgepakt. Uh, en, en, en aan Libië zijn uitgeleverd om te worden verhoord. Hè, um, dat die nu ineens daar een hoge militaire functie hebben. De militaire man van Tripoli is, is, is zo iemand. Ja, verontrustende maar, gedachten voor ons toch in het westen. Ja, dat is maar net een beetje hoe je daar naar kijkt. Voor heel, als je een beetje meer op de hoogte bent van, van wat daar speelt en daar vaker komt. Dan zie je dat... Ik dat, dat, uh, denk dat het risico voor die salafisten is, denk ik, vrij beperkt in, in die landen. En, en net zoals de moslimbroederschap, dat heeft voor sommige mensen een hele enge lading. Maar ik zie, zeker in Egypte en ik denk ook in Libië. Het zijn meer groeperingen die, die een soort soort islamitische democratie, of zeg je dat nou, uh, uh, moslimdemocraten uh, eren. Dan, dan dat daarna zo'n hele radicale samenleving. Dat, ja. zij, dat zij de islam in. in die samenleving als, als leidende kracht willen houden. Maar dan heb je bijvoorbeeld afgelopen weekend... had je die bestorming van die ambassade, ja. de Israëlse ambassade in Cairo. Dan krijgen wij hier in het Westen toch weer het gevoel van... oh ja, dit is ook nog een onbedoeld effect van die Arabische lente. Want dit soort onvrede mag zich nu blijkbaar ook uiten. Ja, die onvrede, hoe zie jij dat? Ik, ik, ik denk dat de, de gewone bevolking van, van uh, Egypte heeft... Uh, uh, dat Vredesverdrag stamt uit 1979 geloof ik... Uh, al die tijd een wel moeite mee gehad met Israël. Bijna alle Arabieren, om het maar even zo te noemen... hebben een hekel aan Israël. En, uh, en dus ook aan die vredesverdragen. Althans, in de gewone bevolking. En ja, dus, dus de woede vrij gauw... nadat het de deksel van Mubarak van, van Egypte afging... kon ook de woede daarover weer zijn uit. Er werd gedemonstreerd voor die ambassade. Er kwam nog iets bij. Een paar weken geleden werd uh, per ongeluk door Israëli's... Uh, we werden vijf... Politieagenten, Egyptische politieagenten, dat schoten ja. bij de grens. Uh, ja. Je zag ook nu, nu ze weer gingen demonstreren bij die ambassade en even een beetje de grens opzochten, deed de politie ook heel weinig en lieten eigenlijk dat gebouw gewoon ingaan. Ja, ja dat, soort, dat soort dingen spelen mee. En er is veel onvrede in Egypte gewoon over hoe slecht het nu nog gaat. Hè. Ze, ze vinden dat ze wel Mubarak hebben weggekregen, maar niet veel nieuws en mooiste voor terug. En dat ga je dan via die kanalen, denk ik, ook wel uiten van, van die ja, dingen waar je al lang al hekel aan had. Ja, maar wij hadden. Om het even zwart-wit te schetsen, na de Arabische lente hadden we allemaal het gevoel van... nou ja, dat zijn allemaal westers georiënteerde, beschaafde democratie-minnende mensen. En nu zien we weer boze hordes voor zo'n ambassade staan. Dat kunnen we niet, niet bij elkaar krijgen hier, denk ik. Nee, maar ik denk dat dat hele idee in een instant revolution, de microwave solution... ja, dat gaat allemaal niet, zo gaat dat natuurlijk niet. De, de, nou, er is een begin gemaakt van een nieuwe samenleving... En dat zal heel moeizaam en jarenlang duren. En net als in Libië, die gaan ook nog lekker onderling vechten. Dat doen ze nu al. En, en, en ruzie maken wie de macht mag hebben. En dat hoort er denk ik gewoon bij. Mm, dus dat moeten we maar gewoon aanvaarden. Ja, dat denk ik wel. En dat kun je proberen te begeleiden. En Misschien in Libië bijvoorbeeld niet het li liefst niet militair, maar daar zijn ze dan ook weer tegen. Uh, bombardementen mag, maar niet vredestroepen of zo. Mm -hmm. En ik denk dat je dat moet aanvaarden. Dat, dat, kijk, ik heb heel veel kritiek gehad, of miste ik altijd heel. Van dichtbij gezien hoe het in uh, Irak misging na uh, de invasie van de Amerikanen. Het positieve daaraan bleef wel altijd nog. Dat Saddam weg was denk ik. Heel veel mensen zeiden wel van ja, toen hadden we veel meer veiligheid. Maar de meeste mensen waren wel blij dat dat beginpunt gemaakt was. En dat ze het nu zelf konden gaan uitzoeken. Uh -huh. En zeker als straks daar nou ook de troepen allemaal weg zijn. Ja, en je denkt dat in Libië we gewoon moeten aanvaarden dat het een onstabiele samenleving blijft, nog een hele tijd? Ja, maar je weet niet in welke grootte dat is. Is dat een, een, een zeer. Uh, worden daar slagen geleverd? Krijg je op een gegeven moment een soort. Uh, vrije staatjes binnen Libië? Dat weet ik niet. Het kan ook of krijgt lager... Al-Qaeda de ruimte en krijgen wij weer terroristen. Ja, maar dat Al-Qaeda-verhaal, dat, dat zei ik net al, dat, uh, dat zal wel meevallen, denk ik, in, in, in Libië. En. Uh, maar. Er zal die onvrede van, van wie krijgt de macht... en dat zit, zit hem soms niet eens in stammen, maar het zit ook in generaties. De jonge strijders die willen beloond worden voor wat ze gedaan hebben... die willen werk krijgen. Krijgen ze dat niet? Pensioen. Nou, dat Pensioen. <laughs> ja, ja. Als het even kan. En allemaal een mooie ja. Ja. goed. <laughs> Oké, okay, Hans Jaap, we gaan afwachten met jou... en uh, kijken hoe het zich ontwikkelt, Wanneer ga je zelf weer? Binnenkort wel Binnenkort. weer, maar ik ben nog een beetje even aan het uitwaaien. Ja, lijkt me heel verstandig. We gaan naar onze dichter en dat is vandaag Egbert Hovenkamp. Egbert, goedemiddag. Dag veel nieuws in deze uitzending en uh, ja. veel diverse onderwerpen. We gaan graag naar je luisteren. Maar die toch allemaal uh, naar één ding weer leiden. En mm. dat is in mijn geval geworden als de oude dagen. De oude dagen van oude mensen. De hedendagen van altijd mensen. Een hand die helpt. Een hand die tekent. Een land dat breekt. Als in de oude dagen die nooit voorbij, die zich herschrijven in herinnering, in nevels verdwenen, in gebaren hervat, in geschiedenis verdwaald, in mensen telkens weer een hand die rijkt, een hand over hand, een land die breekt. Dankjewel, Egbert Hovenkamp, voor dit gedicht. En we zetten het op de website en kunt u het later vandaag uh, teruglezen op ditistedag.nu. Hartelijk dank ook aan uh, onze gasten. Julia van documentaire documentairemaakster over jongeren en de ouderzorg. Uh, Hans-Jaap Melissen over Libië en Martin Picard. En natuurlijk ook hartelijk dank aan uh, Marius Lichtvoet. Zometeen gaan we luisteren naar een reportage over de dom in Utrecht. Die plantanen zijn bijzonder, die staan er pas sinds 1975. En die zijn toen geplant om de pijlers van het schip te symboliseren. Nou ja, wat is er niet mooier dan die pijlers daar zelf neer te zetten? Zometeen een reportage over de mogelijke herbouw van de complete dom in Utrecht. Dat zometeen na het nieuws van drie uur. Tot zo.